Het was wel druk in de regio Den Haag, maar nu zijn er ook een paar ongelukken gebeurd in de regio Amsterdam. En dat leidt onder andere tot een lange file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Laren en muiden -Oost, 10 kilometer. Op de A2 van Enbos naar Amsterdam gebeurde ook een ongeluk bij Breukelen. Daar is de rechterrijstrook tot waarschijnlijk een uur of tien dicht. En dat leidt tot een file van 7 kilometer vanaf knoopend Oude Rijn. Op de A13 Den Haag Rotterdam zorgt de nasleep van een ongeluk bij Berkel en Roderijs nog voor 20 minuten op onthouden out. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen ochtend en meteren, 9 kilometer. Ook daar heb je ongeveer een half uur eh, op onthoud. Komt ook door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer vrij. En door problemen op de A4 is het nog erg druk op de A44 Amsterdam-Den Haag. Tussen Voorhout en Wassenaar, 8 kilometer. Op de N203 Alkmaar-Amsterdam eh, voor de aansluiting met de A10, 5 kilometer en ook 40 minuten op onthoud. En op de N246 Westgrafdijk richting Beverwijk.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 Every time Twee van zondag op zaterdag. Dat is de van Rodsford. Dat was de Katli Toy. Het is zeven over drie. Hij zit tegenover mij. Benno Veugen. Nogmaals, goedemiddag, Benno. Hey, Robbie. Daar hey. ja, zijn we weer. Hebben jullie ja, ja, ja, nog wat een wat beetje zin, aan? Ja, ja, ja. Ik Mooi. zit hier uh, fantastisch en lekker warm in die studio. Heerlijk, in, hè? En, en, en vroeger zat die studio altijd vol met rotjongens. Maar die zijn er allemaal niet meer. Nee, en... die hebben allemaal naar huis gestuurd. <laughs> Dat <is> Geweldig. <laughs> nou ja, goed. Het, uh, ik zit hier gewoon leuke berichtjes te lezen over de seniorenvereniging van Zandvoort met 600 leden en uh, nou, 60 mensen die zich uh, de, zeg maar dag en nacht inzetten voor die club. En wat valt er allemaal niet te doen, zeg. Het is ongelooflijk. En uh, even kijken. Ja, nou ja, het zal wel op internet staan. Seniorenvereniging Zandvoort. Volgens mij ben jij ook lid, hè? Want jij bent toch ook uh, een hey, lekker, uh, lekker klaverjas? Uh. Dat, dat was Benno Veugen. Yeah. <laughs> nee, hey, wat, wat gaan we dit uur uh, allemaal doen, Benno? Nou, uh, zullen we het uh, over de top 2000 uh, straks even? Hebben. Dat lijkt me gezellig. Ja, want dat was natuurlijk ook. Uh, tot ook landelijk nieuws. De minister die ging zich er zelfs mee bemoeien. Oh, echt dus, waar? Ja, ja die, had, <laughs> die moest ook wat blaren. Uh, dus ja, dat was. Dat was uh, uh, nou ja, iedereen had het erover. Laat het zo zeggen. Ja, half drie, uh, half vier, de evenementagenda. Oh ja. En, uh, en uh, zometeen om kwart over drie, uh, Willem Bruis. Ja. Wat gaat Willem doen? Hij gaat weer bruisen vanavond op oh, de radio. Oh, dat wordt lekker hoor. Dat wordt lekker. En zo meteen om kwart over drie gaan we met hem bellen. En dan vertelt hij er zelf alles over. your That's no way. Surprise Emotioneel van deze single kennen we van Chaka Khan, jawel. En dit was de uitvoering van Felix, je hoorde Ain't Nobody. Hier zijn de dames Pepsi en Shirley en Hardijk... Uit, uit mijn tijd, hè? uit de jaren 80. Jouw tijd is meer jaren 60, 70 toch, Benno, of niet? Ja, fulltime. soltime. Ja, ja, daar gaan we het ook uh, over hebben. Hey. Aan de telefoon hebben we Willem Bruijs onze zeer gewaardeerde collega. Goedemiddag Willem, welkom. Goedemiddag Rob, goedemiddag Benno. Hey, ja, goede middag, goedemiddag, hoezo goedemiddag. gaan wij jou bellen vandaag? Ja, hoezo bel je mij? Ja, <laughs> nou jij weet het antwoord daarop, want uh, vanavond ga je weer een... Uh, Kom maar doen bij CFM. Ja, zomaar zo weer even van, uh, vanuit de oud of de blue, hè, om het met de termen van Iro te spreken. Uh, ja, eigenlijk komt het uh, zo, ik heb, afgelopen week heb ik dus uh, een, een uitzending gedaan van drie uur. Een, een blokje blues, een blokje bl uh, reggae in een blokje sol. En dat is dusdanig goed aangeslagen, dat er werd gevraagd van God, kunnen wij niet wat meer sol op de radio horen? Ja, natuurlijk kunnen we werd... Het is trouwens een uh, veelgehoorde klacht, hè Willem? Dat, uh, dat hoor je nogal eens, dat mensen denken: ja, waar is de Soul en de Blues? Nou, met name de Soul op de radio. Nou ja, het ligt bij Willem bruis. Ja! Op zijn kamertje. <laughs> ja! Ja! Echt waar, hè? <laughs> ja, Kijk, geweldig. En, uh, aangezien het er nog niet echt lukt om een hele nachtuitzending met Soul te doen, onze deed ik met alle liefde. heb ik het uh, teruggebracht na uh, drie uurtjes om, uh, om toch de luisteraar van Sire en Soundcourt een beetje tegemoet te komen. En, uh, ja, het is ook gewoon geweldige, lekkere muziek om te draaien. Jazeker. Ja, zeker. Ik moet mezelf altijd beheersen dat ik dan uh, geen gaan dansen of zo. Oh, oh, oh denk ik. om nog een uurtje erbij te pikken, denk ik dan. Want ja, je kind natuurlijk. Uh, maar is er, is er geen, dat zat ik me af te vragen, is er geen, uh, niet zoveel muziek voor een hele nacht? Of kan je zelf niet wakker blijven? <lacht> dat moet je maar erop opvragen vragen. Ja, nou, dat lukt je best toch? Een paar bitterballen erbij en dan komt het goed. Uh, ik, uh, ik maak me er niet zo druk om. Kijk, ik heb dus 12 uur begint tot de volgende man, 7 uur, 8 uur. Dat maakt me helemaal niet uit. Nee. Alleen, uh, ja, nou ja, goed, ik beperk me nu eventjes tot, uh, tot drie uurtjes. En dan in toch wel een beetje in primetime, een uh, En wat ik zo, zo uit de social media heb begrepen, heb ik vanavond weer uh, een vol huis aan luisteraars. Dus dat vind ik wel prettig. Oké, okay, ze kunnen niet alleen naar de radio luisteren, 106.9, maar ook via internet op dit moment bijvoorbeeld. Als het werkt wel, want de streaming die hapert een beetje op het moment door omstandigheden. Oh, oh! Oh, oh, oh, oh, oh, Hallo, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, over het algemeen uh, luisteraars in, in uh, Canada, uh, in Texas, Amerika. Ja, die staan uh, daar net op, denk ik, hè? Ja, hij zit met uh, zes uur, kijk, zeven uur tijdsverschil. Ja. Uh, wij lopen voor hun, dus uh, ja, ze komen net thuis. Amerika komt thuis, zeg. Oh, ja, ja, ja, ja, Amerika komt thuis, ja, ja. Ja, en dat geldt ook voor Thailand, geloof ik. En, uh, maar ja, goed, ik heb de meeste luisteraars heb ik toch interessant voor in de omgeving. Oh, toch wel? Ja, ja, ja. Ook vooral ook uh, in de nachtuitzending merkte ik bijvoorbeeld veel dat, uh, dat er bedrijven waren in de buurt van Haarlem... die dus in de nacht ook doorwerken, zeg maar, in die oh avond ja. IRWM. HM. En dan schalmde mijn accentloze uh, stem, door de hal in, zeg maar. Ja, nou dat is uh, inderdaad uh, typisch zandvers accent. Ja, het lijkt er echt <laughs> op. Nee, maar het wordt een, het wordt een hele leuke avond vanavond. Drie uurtjes van uh, 7 tot 10 solmuziek, motownmuziek muziek en. Uh, en allerlei onverwachte dingen, want uh, ja de verzoekjes blijven gewoon komen en ik zo ver het mogelijk is, uh, zal ik ook inwilligen. En wat, wat wordt het meeste aangevraagd? Nou, dat varieert een beetje. De een die is helemaal gek van de stylistics en de ander die is helemaal gek van Cladders Nights. Oh ja. Maar je hebt ook bijvoorbeeld mensen die die helemaal met uh, met. Uh, ja, de Four tops of de of, uh, Supremes. En, en dan weet je, het zit, al, het zit er allemaal in. Het zit allemaal Barry in. White. Het beste van het beste heb ik gewoon het. Ja, Barry White natuurlijk hm. ook. Ja, ja, ja, ja. The love, dokter. Ja, ja precies. En, nee, die, die is er ook bij natuurlijk. Bij ja, geweldig, ja. geweldig, geweldig. Ja, ja, ja. Ja, en, ja als de luisteraars uh, verzoekjes uh, willen aanvragen bij u, Willem, hoe kunnen ze dat doen? Nou, dat kan uh, gewoon via message. Uh, uh, via message van Facebook. Als je even gaat kijken naar uh, Facebook. Uh, wat is het? www.facebook.com. Dan kom je vanzelf op mijn Facebook-pagina, geloof ik. Dat is zo werk. En anders je het alles via de mail. Oké, okay, vanavond vanaf uh, 7 uur bij CFM. Onder meer uh, 106.9 ton van kabel 104.5 op CFM TV, kanaal 40 digitaal. Verder www.zfm-live.nl, www.zfmsandvoort.nl Via tune in, uh, de TuneIn-app of via onze eigen CFM-app. Dan heb ik nog een kleine aanvulling. Want als het goed is en als het allemaal gaat zoals het moet gaan, dan zitten wij vanavond vanaf 7 uur ook als raamprogramma van een groot internetradiostation de in Enschede. Oh. Dus uh, ja, wij wachten net rustig af. Tjoe, die Willem hè, Hij bruist en hij bruist en hij bruist. Ja, sinds, Benno, sinds dat ik die kalvontablet ontblet, neemt drie keer per dag. <laughs> ja, die werken. Hè? Ja, ja geweldig. Ja, mooi. Hé, hey, Willem, heel veel plezier vanavond. Vanaf 7 uur bij CFM. Ja, en om met Barry White te spreken... Let the music play. Huh? Let the music play. Ja, en ik heb zo'n leuke plaat hier achteraan. Ken je James, uh, James Town? Ken je die of niet? Nou, ik ken niet hoor. James Town met Jocelyn Brown. Nou, die hebben een plaat gemaakt. She's cut soul. Die gaan we nu draaien bij CFM Zalfert op zaterdag. Vanavond misschien ook wel bij Willem Bruijse. Weet dat maar nooit.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 Give the credit where the credit is. Lynn Collins, she got soul. Millie Jackson, you know she got too much soul. Gladys Knight, yeah, she's got it. Jocelyn Brown, she got the power of the soul. Maar vanavond dus vanaf 7 uur alleen maar zool bij CFM. Het van Zandvoort. Zandvoort C -C en dat allemaal onder de professionele leiding van onze collega Willem Bruis. Dus ga vanavond luisteren naar CFM van 7 tot 10 uur. Hier is Paul Young. Living on free food tickets. the milk from a hole in the roof where the rain came through.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 She's going to love you just as much as she can, and she can. Closer than it, the tight to the fit, it. and the you'll stay away. Uh, uh, uh, yeah. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With oh, a the whole love, lot of love, love. love and a warm conversation, but don't, don't forget, forget, the forget to play. Making you strong where you belong. En dan komen we weer aan. Benno staat hier ook in de top 2000. Ja, ik weet het niet. Maar vaste luisteraars wel. Je neemt kan Kentel. Ik, ik, ik denk het eigenlijk wel. Het is toch wel een echte oude heet. Dat dacht ik. En die doen het altijd goed. Paul Young had je in Love of the Common People. Ja, even wat nieuws van de Zandvoortse Courant. Veel positief nieuws. En het is natuurlijk altijd veel leuker dan alle ellende. En ik begin even met dat drie jonge Zandvoortse studenten... hebben een nieuwe zelf nieuwe of die bedacht. Um. Geen, zoals schrijft de krant, niet bepaald wereldschokkend nieuws. Dat klopt natuurlijk, want de stick bestaat al. Maar wel in de. dat deze bestaande stick op alle fronten verbeterd is. Hij heet de Next Selfie Stick. Um, er is een hele actie, crowdfunding, op gang gezet. om dit op de markt te krijgen. Dus um, mocht je mee willen doen, centen over hebben, investeren. Ik vind het allemaal fantastisch. Um, ga lekker in gang. De burgemeester die heeft van de week visite gehad. Ja, de, de van wie? Uh, dat is van groep 6 van uh, OBS Schaftschool Daar kwam uh, die kinderen gezellig uh, ontbijten bij de burgemeester. Even ontbijten? Ja, dat was een uh, landelijke actie volgens mij. Ja, dat klopt. Gezond en, ontbijten? Ja, bij de burgemeester. En wat zal die mannen een afwas gehad hebben? Het oh, is nou ja, goed, het uh, Nationaal. <laughs> het Nationaal Schoolontbijt. En uh, daar, dus die gingen gezellig bij het, de burgemeester in de raadzaal. Dat lijkt me toch ook wel weer een belevenis. Als je zo jong bent, uh, dan gezellig een broodje smeren. En even babbelen met de burgemeester. meester. Uh, hebben we nog meer nieuws? Ja, natuurlijk hebben we nieuws. Uh, even kijken, even, weet je wat ik ook een prachtig artikel vond? Daar heb ik ook ontzettend van genoten. Dat is een, uh, dat over de Edwin... Gitsels die heeft een uh, meegeschreven of geschreven een uh, biografie over Menno Boeg. Um, deze man is helaas te jong overleden, maar er is wel een heel mooi boek over hem geschreven. En, uh, het is ook een oud-collega van ons, hè? Ja, klopt. Dus dat is ontzettend leuk, dat een oud-collega helemaal ook uh, boeken is gaan schrijven. En hij, uh, nou als je het hele artikel leest, uh, heel overzichtelijk uh, goed geschreven, die... Uh, ja, nou, deze man zit ook helemaal in de televisiewereld. Dus, uh... Ja, hij zat ook uh, trouwens in uh, Boeg in Bias, de Bias, uh, deed Edwin ook een ja, ja, ja, ja. En nou ja, ze zijn, we, zijn we weer bezig met een heel nieuw programma. Um, dus dat valt allemaal te lezen in het uh, Zandvoortse Courant. Zo dadelijk de evenementagenda, maar eerst nog even een leuk plaatje. Wat dacht je van deze? Hier is Adam Lambert in de Ghost Town. Ghost? De Ghost Town. Oh, er is there geen Het Naar de Ghost Town of so some old ghost town I tried to believe in God and James Dean but Hollywood sold it.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 Sigurd is alweer wat ouder... maar het blijft enorm leuk om te draaien op de radio... bij CFM Zomvoort. Lokale omroep vanuit Zomvoort. Goedemiddag trouwens. Je hoorde de Coast Town. Nou, Zomvoort is zeker geen Coast Town... want er valt voldoende te doen... Dit was bij de evenementen voor de komende dagen, Benno. Ja, nou we beginnen even met morgen, hè, want dan hebben we druk zeg ongelooflijk. We beginnen eerst om tien uur met een 10.000 stappen wandeling. Ja, verzamelpunt uh, anytime, uh, daar kan je terecht voor verdere informatie en, uh, en de route waarschijnlijk. Want ja, 10.000 stappen, welke kant op? Weet <laughs> je uh, Ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel prettig als we... Allemaal ook dezelfde kant op gaan. Dan de Feestmarktcentrum. Die wordt een mega-jaarmarkt. Het begint om uh, 10 uur tot 1600 uur. Dan hebben we morgenmiddag even kijken wie volgt dan. Een Swinging Sunday. Ehm. Um... Het is een beetje donker hier, Robin. Oh ja, zo ik zou kijken het lezen. Theater de Krocht begint om half drie. Dan hebben we om vier uur jazz en meer in Talassa. En om vier uur begint ook muziek op de zondagmiddag in de Oosterparkstraat. Uh, wat is dat voor een theater? Oosterparkstraat 44. Ik zit even te denken, maar ja, ik heb no. geen idee eigenlijk. Ja, staat er ook niet bij. Een theater. Nou, het zal wel bij iemand thuis zijn, gezellig. Oosterparkstraat. <lacht> Dus ja, dat, uh, het is opgenomen in de agenda, dus ik vind okay. dat, ik heb het helemaal goed. En dan gaan we gelijk uh, gezellig diner dansen met Miriam Verano in uh, restaurant Evi. Om half zeven en Miriam Verano, ja wie is dat? Dat is een, wordt omschreven als een veelzijdig, ontroerend, opzwepend met haar warme stem... en akoestische gitaar zorgt Miriam voor een onvergetelijke avond. Nou, volgende week uh, ook nog even doornemen. Ja, tuurlijk. Ja, dinsdag 1 december van... 1 uur tot 3 uur s middags. veilig telebankieren op uw tablet van de ABN AMRO. Kijk die bank is Die heeft er zo'n zootje mee voor gemaakt... dat je zelfs cursus in moet volgen om te kunnen telebankieren. Dan iets leuk, veel leukers natuurlijk. Een uh, workshop bloemschikken. Je gaat met een mooi bloemstuk naar huis grijsmen. Van 2 uur tot half vier. In de andere half uur pleur je even een heel bloemstuk in elkaar. Kerstkrans op 9 december en kerststukje op 16 december. Kerstkaarten maken gaat ook gebeuren op 27 november, oh dat was gisteren, 4 december heb je de herkansing, en dan uh, kan je mooie kerstkaarten maken. Nou, zal mijn moeder leuk vinden, die maakt altijd, uh, die is er een heel jaar mee bezig met kerstkaarten. Is wel leuk toch? Ja, zeker, ja. hartstikke leuk. En dan nog iets wat ik nauwelijks kan uitspreken, Ami Gurimi. Haken. Nou ja, gewoon haken. En uh, als je een netje om je kerstbal. of kerstcadeautje. of kerstster wil haken. dan moet je ook terecht bij pluspunt zijn. En dat gebeurt vrijdag van 1 uur tot 4 uur. Je hebt dus alle tijd. en dat allemaal op 11 en 18 december. Kosten, ja, voor een beetje haken. is het nog nog 15 euro. Hoor. Okay. Ja, tot diep in de buideltasten. Dus, nou. Uh, Past verder meer informatie op de website van pluspunt... of natuurlijk de Zandvoertse krant. Want daar staat dat ook al op. Of op www.cfmsandvoert.nl... Ja, of op, op de CFM-app. Ja, ja. Ja, waarom ja. heb jij niet? Jij ja, hebt Blackberry, hè? Ik heb Blackberry. Blackberry. <laughs> Blackberry. Heeft nog iemand een Blackberry? Ja, en weet je waarom? Nee? Ik heb hem genomen vanwege het toetsenbord. Het toetsenbord? Omdat ja, zo lekker een... dicht bij elkaar zit. Nee, ze hebben, ze, hebben, ze hebben een echt toetsenbord. Dus kijk maar, dus vandaar... Vandaar dat oh, ik en, ja, ja, ja, ja. en ik werd helemaal doodziek van die uh, van de van de van de tiptoetsen en uh, de. Met die dingen vinger van mij zit ik er steeds naast. Uh. Alles overdoen. Nou, de, de app is uh, wel verkrijgbaar in de Play Store, App Store en uh, de Windows Store. Dus ja. en nou, alleen geen Blackberry. Oh, Blackberry. Ja. Ja. <laughs> nee. Dat gaat waarschijnlijk niet meer komen ook. Want het wordt een beetje zeldzaam dat mensen een uh, Blackberry hebben. Nou, dat heb ik weer. Ja, dat heb jij weer. Sorry, Benno. Dan ja, hebben wel lekker zoveel. Het is Ja, de Bengals walk like an Egyptian. I'm of chips Je zeker wel blij met je slokje water, hè? Zo op z'n tijd. Ja, dat is zo'n evenement-agenda. Jongen, jongen. Ja, dat jonge. ja, een enorme droogstrot krijgen. We hier een hoor. heel hoop te doen, hoor. De komende dagen is al voor het... En het heeft uh, heel veel te maken met de kerst, natuurlijk. Hè. Dat, dat gaat er ook weer aankomen. De Jingle Bells. Maar het, we moeten er ook uit, hè, volgens de minister. Naar alle ellende in Parijs. We naar buiten, mensen. Vieren, leven. En, ga maar door. Ga, ga feestvieren. Ja, kluikt Dominic Grem daar wel. Ja, je, het, inderdaad. Ja. We hadden in het, uh, vorige uur hadden we Omi en de Cheerleader. Weet je nog? Die ja. leuke plaats. Toen zei ik er is ook een nieuwe Omi uit. Ja, dat zijn jij. Ja. ja, die gaan we nu even, even draaien. Hij uh, is leuke titel, deze plaat. Hij heet Hoe lang? Hoep! Hoep! Hoep! Hoep! Ja. Hoep! Hoep! lekker mee. Doe Hoep! lekker mee, Hoep! Hoep! Met deze nieuwe Hoep! van Almi. Hoep! is Hoep! Er komt binnenkort de Ijsbaan er weer aan in Zalvoort. Zijn we ja. natuurlijk heel trots op. Heb ik gelezen. zitten van Zalvoort 12 december, meen ik, even uit mijn hoofd. Zwaar gesponsord. Het, het blote hoofdje, 12 december. Dan uh, gaat de ijsbaan er weer aankomen. Ja, iedereen, de voorbereidingen zijn al uh, flink in gang. En als Oeja. je deze plaat hoort trouwens, he, die hoelenhoop en deze dus. Ja, dat hoort erbij, hè. Die hoort, hoort er een ja, beetje bij, he. Echt een ja, ja. ijsbaanplaatje, zullen we maar zeggen. Hoelop van uh, Omi. Jawel. Ja, ik heb tijd voor, voor je. Oh, je hebt tijd voor me? Ja. Ja, nou, ik, ik, ik, ik zat net te lezen, moet je horen zeg. Uh, er staat in de, in de, in de krant staat er een, een leuk artikeltje over een polier... die elke woensdag op de, op de markt staat... De Zandvoortse Weekmarkt. En wat zal die man nou druk krijgen, bedacht ik me. Toen ik het berichtje las over beheerplan Damherten. Je kent wel dat Hertenkamp hier aan de zijkant van, van Zandvoort. Ja, ja. Dat, ik noem het de waterleiding Duin altijd gewoon één Hertenkamp. Ja, wat wil je met 3000 van die beesten? Maar goed, dan moeten er 2000 moeten er naar de poelier. Maar wat zal die mannen druk krijgen? Ja, dat is, ja, uh, ja, ja, ja. ja, Ik vind wel <lacht> dat het gewoon uh, streekgerechten moet worden. Je kan trouwens, als je het er niet mee eens bent. De procedure loopt nu. Je kan bezwaar tegen maken. Als je denkt, ik wil gewoon dat mijn bloembollen worden opgegeten in mijn Zandvoortse tuintje. Dan kan je bezwaar maken tegen het afschieten van deze uh, bombies. En dan uh, is het een kwestie van: nou ja, wie wint er hè? Wie zal er gaan winnen? Nou, dat, uh, dat merken we vanzelf wel. Dat is democratie. Ja, zo is het. Nou ja. Wat vind je er zelf van eigenlijk? Nou, ik vind een hert in de duinen wel leuk. Maar uh, als ik eroverheen overheen struikel steeds. En um, als ik steeds moet vragen mag ik even langs. Dan uh, wordt het <laughs> me toch een beetje te gekken. Ja, ja, dat, is, dat is een handje op, uh, ophalen. Ja, dat je geld is... moet betalen om er langs te ja, precies. Ja, ja, het is toch een beetje uit de klauwen gelopen. En uh, nu klagen zelfs de ecologen... Uh, dat er hun passie in Parnassia wordt opgesnoept door de, door, de, door de hertenbeesten. En dan is het toch een beetje te gek geworden, denk ik. Het moet wel uh, leuk blijven. Hè? Zo is ja. dat, heer Veugen. Daar heb je helemaal gelijk ja. in. Hé, hey, weer zo'n gouden ouwe. Ja, die is mooi. Ja. Oh, en ja. Ja, nou, helemaal als het een beetje donker begint te worden in Salvoort. Zo op zaterdagmiddag, zo rond kwart voor vier. Ik dit uh, uit de radio komen, nou, dan word je toch weer helemaal happy. Hm? Toch? Ja ik, Bill, ja, ik ook. Ja, ik ook. Bill met Lee en Jennifer Orns. Hier is I've Had The Time Of My Life. Hold on, now I finally found someone to stand by me Is het zo? Gezellig, heen In de studio's op de ah, zaterdag, Ja, dat is altijd gezellig. Ja, toch? Dat dacht ik ook. Ik Ja, Bill Medley en Jennifer Horne, ze in I've Had The Time Of My Life. Dan heb je één keer per jaar in een café aan de Hofstraat hier in raad je Plaatje. Oh, ja. En dan uh, krijg je een heel uh, kort fragment, zeg maar, van de horen ja. En dan moet je zeggen, nou, dat wordt gezongen door die en de titel is dat. En woon je er een beetje? Ja, ik vond, uh, nou ja... Zo nu en dan. Zo nu in dan. <laughs> Af en toe lukt het ook helemaal niet. Maar deze wist ik toevallig wel. Ja, ja, ja, ja. Maar heel veel hadden we moeite met uh, Bill Medley en Jennifer Warnes. Okay. Want wie zong dat plaatje ook alweer? Ja ja. ja, ja, ja, precies. Ja, ja, en dat ja. maakt het juist weer zo moeilijk. Ja. Straks uh, nieuws over de top 2000. En Marco Borsato staat er vast en zeker ook in. En hier ja. is zijn nieuwe single. Mooi. Hoe val je in slaap? Nou, zo. Hoe begint je dan?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 Best wel mooi, hè? Deze nieuwe is mooi van Marco Bossato. Ja, hij heeft altijd hele mooie teksten. Ja, ja, ja. moet je even rustig voor gaan zitten. Dat bedoel ik. Het is geen rampenstampplaat, hè? Nee, Zeker niet. We leven het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ja, en dan uh, gaan we nu uh, Craig Jones uh, voor je draaien. Oh. Nou, die dame, die ken je nog wel, hè? Ja, nou, met die ja, rare kapsel. Ze is nog een keer in Salford geweest, trouwens. Oh, ja. Volgens mij... Hoezo? Uh, oh. nou, dan ga ik weer dingen zeggen. Nee. Ja. Ze is in Salford <laughs> die geweest. Die doen, die doen. Laten we het daar maar ophouden. Hier is Slave to the Rhythm. I'm Dat was Miss Grace en Slave to the Rhythm. Ja, we zijn alweer uh, bijna aan het einde van uur 2, Benno. Ja, zeker. Het gaat ja. snel. Het is, uh, je snel. Twee uur is eigenlijk niks. Nee, zo Gelukkig is het. hebben we nog een uur. Gelukkig wel. Ja. Onder meer het uh, gedicht van de week. Kan ja. je daar alvast uh, wat over klappen? Ja, ik heb een boekje in mijn handen druk gekregen... Uh, dat hij gaat toon over toon. Uh, het beste van Toon Hermans. en uh, Ook een uh, iemand die natuurlijk in ons uh, prachtige dorp heeft gewoond. En daar ga ik een aantal gedichten van oplezen. Nou, ik ben heel benieuwd. En natuurlijk ook nog het uh, dier van de week. Ja, het dier van de week. En heel veel andere dingen. We houden de voetbalwedstrijd van de veteranen vandaag in de gaten. Want luisteraars belden van wanneer kom je nou met de tussenstand. Daar komt hij 2-2 ze spelen Zo, vandaag uh, uit. En 2-2 uh, dus de tussenstand. Nou, ik had er nooit over moeten beginnen, hè, over die tussenstand. Ik denk, stel het even uit gewoon. 2-2 is wel mooi. 6-2, ja. eindstand. Ja. ja, die mag 6-2, veteranen, 1 tegen de gym. Het kan snel gaan, hoor. Nou, kan wel, ik snel gaan. <laughs>